12 uur.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 In Noord-Holland is het nu wat langzaam rijden op de A9, Amstelveen richting Altmaar, tussen de knopende Razorp en Velzen, 3 kilometer met bijna 10 minuten tijdverlies. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 is de zomer van ZFM. Met, met nu. Nou, voor het eerst uh, werkte het een beetje hoor. Met zo'n uh, bedje eronder. Want uh, dat zit uh, in dat spotje verstopt. Vind ik eigenlijk wel leuk uh, met die koebel. En dan moet ik denken aan een nummer. Wat ze ergens in de jaren zeventig, geloof ik hebben uitgebracht. Van Blue, Blue Oyster Cult. En daar zit een koebel ook in. Dus ik uh, wijzig even mijn opening in. Uh, in dit uh, geval dankjewel dat ik dit even mogelijk uh, mocht uh, maken over dit uh, stukje muziek. Daar is het dan al, toch al, weer handig voor, toch? Nou, nou, dan, uh, dan in één keer nog niet ermee. Dat is, dat is ook wat. Goed, nou ja, goed, dan, uh, dan doe ik het uh, zo. Kale aankondiging, Huppet, hier is die Blue Royce kult. En let op die koebel. So, the so, so. Je moet wel goed luisteren hoor, maar hij zit er toch wel degelijk in. Uh, die nummers die komen altijd een beetje aan het eind van het jaar altijd terug in die overzichtslijstjes. Dan heb je de top 4000 geloof ik. Uh, weer een uh, andere radio's en dan komt dan weer met een uh, top zoveelduizend. Uh, en niet te vergeten hebben we dan ook nog uh, ja, de top 2000 van uh, de publieke omroep. Die ook nogal uh, in aanzien heeft wat dat er gaat. En Blue Oyster Cult, die doet het daar altijd wel heel erg uh, aardig in. Don't fear the Reaper. Daar zat de koebel in. Dat omdat het uh, een spotje zat. Uh, na 11 uur van ProRail. Van hoe vaak je de koebel kan horen voordat de trein aankomt. Nou goed, als je Blue Oyster Cult op hebt staan, dan hoor je volgens mij die koebel ook amper. Uh, zelfs ook uh, met een uh, trein uh, die in aantocht is, hoor je die koebel uh, niet eens. Maar goed, uh, dat is het terzijde. We gaan uh, zo dadelijk natuurlijk uh, even horen wat die reactie is van Gert-Jan Bluis. op de vragen die. Uh, Patrick Berg heeft gesteld in de gemeenteraad namens de oudere partij Zandvoort... over de ambtelijke samenwerking en over het kwaliteitsniveau. Aanleiding zijn vragen of, uh, is een uitspraak van Jur Botten geweest. De wethouder van de gemeente Haanlem. Die vindt dat Zandvoort maar moet betalen. Ook als het gaat om de capaciteitsuitbreiding van het klantcontactcentrum. En dat is nou precies het pijnpunt. Daar uh, schort het aan, want dat is beneden de maat. Nou... Uh, er is overigens ook een reactie van het college gekomen op die vragen. Want dat is het afgelopen weekend gebeurd. Nee, sterker nog, dat is gisteren gebeurd. Daar is een raadsinformatiebrief op uitgegaan. En dat is ook na te lezen. Maar goed, daar heeft in ieder geval de loco-burgemeester... want dat is hij, Gert-Jan Bluis, het antwoord gegeven. Maar goed, dat ga ik je niet nu even vertellen. Want dan zou ik al... Al, die, al dat gras wat ik dan nu voor mijn voeten heb staan, zelf weggelopen maaien. Dat doe ik dus ook weer niet. Um, weer even terug naar de muziek uit de onderstroom van Nederland. Want 14 februari 2019 is zij hier ooit geweest. Hier in deze studio. En toen heeft ze een aantal nummers gespeeld. Niet deze, want daar draaide het uiteindelijk wel om. Want dat was eigenlijk ter promotie. Uh, uiteindelijk heeft ze later het nummer nog eens een keer wereldkundig uh, gemaakt. En toen kwam het wel akoestisch. Maar uh, dat was uh, de productie niet naar om hem toen akoestisch te spelen. Nu kan ze het, denk ik wel. Ik heb het over Lisanne Veenendaal. Beter bekend als Lizzie V. En Little Big Secret. What you don't know is critical, unbearable. Above it all.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 Dat was Lizzie V. uit Rokanje. Daar kwam ooit nog eens een hele illustere... en misschien wel een, ja, hoe noem je dat? Een beetje zo'n zo echte donkere opgroep vandaan. Lemming heette die jongens. Vader John. Nou, dan moet je wel heel ver uh, teruggaan. Ik geloof zelfs aan het begin van de jaren zeventig. En die jongens die maakten een puisterherrie, dat, uh, dat wil je niet weten. Maar goed, het is dus een muzikaal dorp, blijkt dus. Want uh, zij komt er ook vandaan. En dit heeft ze in 2019 uitgebracht. Uh, dus het is alweer dik in jaar uit. We gaan weer terug naar afgelopen zaterdag. Waarbij uh, Gert-Jan Bluis uh, natuurlijk ook nog aan het woord kwam. Dat ging min of meer over de brief die David Molenburg heeft uh, geschreven over um, hoe uh, hij in uh, Zandvoort uh, op dit moment uh, erin staat eigenlijk. En uh, hoe Zandvoort ervoor staat... ten aanzien van dit, uh, deze tijdsvak en tijdsperiode. Maar omdat uh, David Monenburg dus nu even op vakantie is... moet Gert-Jan Bluis op de winkel passen. Dat mag hij ook wel, want hij uh, was samen met, uh, uh, ja, met uh, Ellen van Heij... Uh, eventjes tijdelijk afwezig doordat ze hun portefeuilles hadden ingeleverd. En dan denk ik, nog, dan mag je ook uh, dan even van je vakantie genieten... en dan moet je meteen nu aan het werk. Nou, dat weet hij. En dat doet hij dus dan ook. Uh, daar ging dat gesprek natuurlijk ook over... over die ambtelijke samenwerking. En Roy Dongen maakte dus van die gelegenheid gebruik... om ook Gert-Jan Bluis die vragen te stellen. Ja. Voor het nieuws had ik Patrick Berg aan de telefoon... over de ambtelijke samenwerking met Haarlem. Ja. En ik dacht, nou ja, hij heeft vragen gesteld... maar ik krijg nu toch de wethouder aan de telefoon. Wellicht ja. wilt u alvast een... een, een nou ja... De, de, de, de, er staat nu ook een stuk in het Haarnams Dagblad. Ik weet niet of je dat hebt gelezen. Nog niet. Uh, er stond een stuk in het Haarnams uh, Weekblad. Naar aanleiding daarvan. En er staat van de, de, de, de dienstverlening gaat afnemen. Nou daar is echt geen sprake van. Dat we minder dienstverlening gaan uh, regelen. Het is juist de bedoeling om het te verbeteren. En dat is ook nodig. Omdat we vinden dat het gewoon nog beter kan. En moet. Maar ja daar is wat discussie soms over. Nou daar zijn wat vragen over gesteld. En daar gaan wij ook antwoord op geven. En we hebben ook in het nieuwe coalitieakkoord afgesproken... dat we over die ambtelijke samenwerking op korte termijn met Haarlem in gesprek gaan. Dat we ook middelen ter beschikking stellen voor de komende jaar... om een bepaald bedrag te hebben dat we in kunnen zetten om dingen te verbeteren. Dus ik hoop dat die discussie dan niet elke keer weer oplaait... en allerlei discussies veroorzaakt. Het is natuurlijk wel zo dat de gemeenteraad heeft bij de begroting besloten... ...om uh, een kleine extra bijdrage die wij zouden moeten doen... ...van 23.000 euro om de dienstverlening op pijl te houden... ...omdat er signalen kwamen vanuit het uh, klantcontactcentrum ...dat er meer vraag is, zowel in Haarlem als Zandvoort. Nou, dan, moet, dan hebben ze daar een bedrag van 230.000 euro voor uitgerogen... ...om een aantal extra dingen te regelen en mensen aan te nemen. Daar moesten wij dan 10% van betalen. En als dan de gemeenteraad beslist om dat niet te doen... ...terwijl het college voorgesteld heeft om, om dat uh, wel te doen... En uh, de, de verantwoordelijke wethouders uh, die dat we toen de tijd waren, dat, dat, dat was onder andere de heer Berendse uh, en mevrouw Feijen, Die hadden daar reden toe, maar ja, de raad zegt dan nee. Ja, en dat er dan een vraag vanuit de raad van Arnhem komt: ja, maar hoe zit dat dan? Ja, dan krijg ik ook een antwoord: ja, dat is best een probleempje. Dat moeten we gaan oplossen. En wow. net, maar er zijn geen afspraken gemaakt dat wij minder dienstverlening krijgen. Nee, maar ik... ik denk dat Arnhem ons wij in deze coronatijd samen haar, die organisatie onze prima door de coronatijd heen geholpen. Maar ik begrijp hier dat er dus een duidelijk stukje toelichting is. Het, uh, het, het feit dat iets meer zou moeten kosten heeft te maken met een toename van de vraag. Ja, dat, dat, dat was de, om het serviceniveau op het goede pijl te houden. Dus nou, uh, toen uh, is daar een discussie over geweest. Met, met, met het college, nou uiteindelijk het de raad nee gezegd, en wat ik dus nu, nu wel ga uitzoeken natuurlijk, want ik ben sinds kort de wethouder voor dienstverlening. hoe dat nu zit daarmee is, is het nu achteruit gegaan uh, uh, is er nog steeds uh, een knelpunt, en, en hoe lossen we het dan op nou, dat, dat is mijn rol. En uh, daar ga ik ook over in gesprek uh, met Haarlem. Maar er is absoluut geen sprake van dat de dienstverlening nu verminderd gaat worden. En dat wordt wel gesuggereerd in de vraagstelling van overzet. En daar neem ik wel afstand van. Duidelijk. Dit is een duidelijk hand antwoord. Het uh, antwoord kan gerust zijn. Wethouder Geert jan Bluis zit er bovenop. Uh, dus onze dienstverlening blijft top, zullen we zeggen. Ja, en als het niet helemaal goed is, dan zullen we er wat aan moeten doen. En dat gebeurt overal. Waar mensen werken, worden de fouten gemaakt. Dingen veranderen in de tijd. Als er ineens heel veel mensen uh, vragen hebben, dan, gaan we, dan moet er wat geregeld worden. Bij de corona hè, hadden we dus heel veel aanvraag voor extra hulp en ondersteuning. Nou, Dan wordt er gewoon extra capaciteit ingezet. Door Haarlem en door Zandvoort. Ja. En, ik heb, en het is prima verlopen. Dus, dus dan denk ik, van dan wordt er gewoon extra ingezet. Dus... Dus, dus, dus het negatieve beeld wat dit oproept naar de organisatie Haarlem Zandvoort vind ik niet terecht. Vind ik vind het absoluut niet terecht, zeker niet in deze tijd. We maken elkaar alleen maar een beetje gek hiermee. En zeker met de, hoe het dan in de krant komt te staan, dan denk ik: jongens, laten we het erover hebben. En laten we dan ook de consequenties trekken als er dan meer dienstverlening nodig is, omdat er meer vraag is, hoe we dat dan oplossen. En zeg dan niet alleen maar nee. ...tegen 23.000 euro. Wij betalen trouwens maar 10%. Dus die 90% is wel door Haarlem betaald. Dus wat met andere woorden... ...het wordt alsnog opgelost door de gemeente Haarlem... ...die wel bijdraagt. En er is echt geen onderscheid in dienstverlening... ...als er een Zandkorter of een Haarlem belt. Echt niet. Dat lijkt me moeilijk, want de meeste ja. mensen bellen mobiel. Ja, daarom. Dus, ja. En, en ze komen op een bepaald standaardnummer binnen... ...waar uh, je dat beschrijving ook niet kan zien... ...maar dat is echt niet aan de orde. Oh. En ik, ik zit ik het dag in het gemeentehuis... En, en hoe we nu de dienstverlening bij de balie leveren, dat die is prima. Natuurlijk gaan we een aantal dingen moeten we gaan verbeteren. Dat komt ook uit uh, de, de evaluatie. Daar gaan we over in gesprek, ook met de gemeenteraad. En daar zullen we maatregelen voor moeten nemen. Veranderende overheid, veranderende uh, maatschappij vraagt steeds om aanpassing. En daarom zitten er al drie wethouders en een burgemeester. En een gemeenteraad van 17 personen die daar wijze besluiten over moeten nemen. Tot zover Gert-Jan Blaars. Sterker nog, ik zei dat hij dat in de afwezigheid van de burgemeester moest doen. Maar dan blijkt gewoon dat hij zelf de portefeuillehouder is. Dat, daar kom ik dan ook achter. Um, uh, goed, uh, dit antwoord is dus eigenlijk min of meer ook vervat... in de raadsinformatiebrief die uh, het college gisteren heeft doen uitgaan. In de richting van de gemeenteraad, naar aanleiding van die vragen van de, de, de oudere antwoord En dus in het bijzonder door Patrick Berg, want die heeft die vraag gesteld. Dat hij dus twijfelde aan de capaciteitsuitbreiding van de, de klantcontactcentrum. En of dat uh, ook nog wel uh, strookt met het uh, verhaal van de kwaliteits. Uh, een uh, niveau, uh, wat van dienstverlening... naar de gemeente Zandvoort toe. Uh, moet Zandvoort dan ben, uh, meer gaan betalen... voor iets wat, uh, wat minder wordt? Dat was eigenlijk een beetje de strekking van het hele verhaal. Goed, na dit uh, verhaal... wetende, kunnen we dus weer uh, terug... tot de orde van de dag. En die orde van de dag is dat ik zelf... Ik heb, uh, zelf uh, ben ik ook uh, wat meer uh, aan huis gekluisterd... sinds uh, hier en daar wat uh, brandhaartjes zijn ontstaan. En dan moet ik dus... op een gegeven moment uh, constateren dat... Uh, dat ik dan op een gegeven moment ja, ook uh, in een situatie zit van: ja, wat ga je dan met je tijd uh, allemaal doen? Nou, ik had op een gegeven moment besloten om eens een film uh, te huren via het internet, en daarin speelde Dakota Johnson de hoofdrol in. Het zijn uh, films met uh, drie delen. Ik ga niet vertellen welke, het is een beetje een guilty pleasure. Dus dat, dat, dat dan weer niet. Maar dan google ik eventjes. Dakota Johnson blijkt dus de dochter van Don Johnson te zijn. De man die we kennen van Sonny Crockett in Miami Vice. Die dus. En uh, dan blijkt ook dat de dame in kwestie... dus de overal speelster van uh, die drie films... ineens een relatie heeft met Chris Martin. En die ken ik hiervan... Dat was wel weer een tijdje terug in 2005, maar het stel schijnt nog bij elkaar te zijn. Coldplay en the speed of sound. Waar kom ik dan op? Uh, <coughs> ik, had een, uh, ja, ik, zeg, ik zit een aantal dagen dat ik, uh, dat ik uh, geen fluiten doen heb. En dan heb ik op een gegeven moment maar besloten om uh, wat films uh, te huren bij uh, Paté Thuis. Daar heb ik dan een account bij. En toen dacht ik, uh, ik ga wat films huren. Uh, ik heb er uh, drie bekeken waar Dakota Johnson de hoofdrol in speelt. En dan weet Mick Boskamp wel welke films ik uh, bedoel. Mick, goeiemorgen. Goeiemorgen, wat <laughs> we je, ja. Wat ik weet niks van films af. Jij weet niks van films af? Nee, nee. Nou, nee. dan uh, ga ik het verhaal gewoon uh, verder uh, afmaken. Zonder dat ik die film nog een keer uh, noem. Uh, maar goed, ik vond die dusdanig... Uh, zo uh, danig uh, dat ze daarin speelde... Uh, bij mij een indruk achterlaten... dat ik denk, ik ga eens even googlen. Blijkt ze dus een verkeering te hebben met die Chris Martin van Coldplay. Dat is de reden waarom ik Coldplay heb gedraaid. Goed. Dan weer okay. over... Hé, wat zeg je? Oké. Okay. Oké. <laughs> ja. Okay. Maar wist jij dat zij de dochter is van Don Johnson? De man uit Miami Vice? De man die gestalte gaf aan Sonny Crockett? Nee, dat wist ik niet. Ik ken geen films, man. Ja, kijk geen films. Je, je zit wel naar Netflix te kijken. Je zit wel naar Netflix te kijken. Ja. Hij <laughs> weet helemaal niks van films af. Uh, goed, nee, maar goed. Nee, nee, Netflix wel, maar films niet. Nee, oké. Okay, okay. Goed, uh, Mick. Uh, even één ding voordat, uh, voordat je los mag branden. Want uh, ik neem aan dat je iets uh, bij elkaar... Maar er uh, moet mij iets van het hart. En denk dat uh, jij bent daar uh, in een uh, medestander uh, in, in dat hele verhaal. Uh, is dat, uh, dat wij ons een beetje oplopen over de open brief die uit uh, de medische wereld is uh, gestuurd. En dat ja. de media daar zo bar weinig aandacht uh, mee doet. En dat uh, die open brief die gaat over uh, dat al die maatregelen... eigenlijk uh, funest zijn voor uh, de gezondheid uh, van, uh, van de mens op zich. Toch? Ja. Ja. ja? ja, ja nou ja, dat... dat ja, ik ben eigenlijk een beetje... We gaan het er wel over hebben, want het, het kan niet anders. Want we worden weer helemaal openspoeld ja. met, met koppen als... als kijk in je regio of, of er corona, uh, uh, of er mensen corona hebben, ja. het wordt er helemaal, ja, weet je, uh, ja, ik, ik heb er een mening over, ik, ik, ik ben natuurlijk niet, je hebt natuurlijk mij gevraagd om het nieuws te doen, maar ja. laten we vooral eerlijk vaststellen, dat ik nou niet bepaald iemand ben die gewoon alleen maar het nieuws doet en daar verder geen mening over heeft, hmm. want dat, ja. dat, dat, dat we... is niet zo, ik ben een beetje gekleurd. Ja, huh? ja. Maar ik ben vandaag echt, joh, ik word helemaal. Je wordt toch helemaal. Ja, hoe ja, moet ik het zeggen? Je wordt er toch simpel van om allemaal dit soort koppen te zien, weet mm -hmm. je wel? Want het, het gaat slecht in Nederland, want we, we hebben het idee dat het we helemaal weer de foute kant op gaat. Ja, ja, dat lees ik ook. Dat lees je overal, hè? Mm -hmm. Nou, in Utrecht onderzoek, dat is wereldwijd is dat aangehaald. Mm -hmm. Er is een universiteit in Utrecht, die heeft een studie gedaan. Uh, uh, uh, uh, uh, dus uh, dat, wat nou echt helpt, de, de drie simpele maatregelen die stoppen het virus, en die drie simpele maatregelen zijn. Wat denk je, Ja, Wat zijn drie simpele maatregelen? Uh, nou, ik denk handen wassen, dat sowieso. Ja, klopt. Ja, uh, en is goed. Ja, handen wassen. Uh, gewoon ook niet de drukte opzoeken, dat is uh, twee denk ik. Nee, dat, is, dat is een beetje algemeen, hè? Ja, oh, nou ja goed. Maar even wat wat moet je zelf doen? Jij ja, niet te druk op zoeken. Nou ja, echt... bij bij bij bij bij bij, bij uh, Snot zijn uh, gewoon thuisblijven. Dat, dat, dat idee. Dat is twee volgens mij. Nee, nee, nee. Nee, nee. nee? want uh, in handen was het. Nou, verder kom ik dan niet. Anderhalve meter afstand houden. Nou. Ja. Oh, dus toch? En, ja. en een mondkapje dragen. Oh. Dat is het. Dat is het. En meer is er niet nodig. Nee. En eigenlijk, ja, het wordt, het wordt eigenlijk een beetje gebracht alsof dat uh, ja, heel simpel is en ook uh, uh, niet alleen simpel, mm. maar ook uh, makkelijk uitvoerbaar. Mm. Dat is toch allemaal wel. Ja. Alleen, uh, uh, ik vind het persoonlijk heel erg zuur om mijn twaalfjarige dochter mm -hmm. op te laten groeien, groeien in een wereld mm -hmm. waar, waarin je uh, uh, eigenlijk geen contact meer mag maken met mensen. Nee. Want daar komt het dus op neer, hè? Ja. Dus men realiseert zich niet... En daarom kom ik even terug op die brief... Ja. waar uh, jij en ik uh, ja. ons druk over ja. maken. Ja, ben ik er helemaal een Dan kom je... ik even terug op die brief, want hm. daarin staat heel goed uitgelegd... Hm. wat deze onwaarschijnlijk simpele handelingen voor effect hebben. Ja. Op het leven, op, op, op mensen. Want Wij zijn... Wij zijn Contactmakers. Mm -hmm. Wij zijn een, een, een, een, een van het dierenrijk. Ja. Zijn wij sociale dieren? Dat wordt ja. er vaak gezegd ook van onze. Ja. Mensen zijn sociale dieren. Nou, dat klopt. Ja. En uh, als je dat wegneemt bij mensen, dan moet je daar uh, misschien niet nu al, maar dan moet je daar over een behoorlijke tijd moet je daar het prijs voor betalen. En ja. ik denk dus dat die prijs niet opweegt tegen het effect van die maatregelen. Ja. Maar, maar denk, denk je aan, ja, als het. Als het, als het die, prijs die, die prijs die we moeten betalen. Hmm. Die, uh, ik zeg het fout. Die, uh, die, uh, die, uh, die staat niet in verhouding tot. zeg maar. Uh, de gevolgen van het virus zelf. Ja, wat, wat zou een gevolg kunnen zijn. als ik dit even aan de leek Mick Boskamp vraag? Nou, eh. Uh, uh, uh, ben ik te leek dan? Of, of nou ik, dan, ja, ik, ja, ik, ik bedoel, een, je ja, bent of, je, of, je bent je bent niet een, uh, ik ben een, een geen viroloog. Nee, precies. Een dokter. Nee. Ik ben natuurlijk eigenlijk op dit gebied ben ik een absolute leek. Maar je ja. kan, kijk, je hoeft geen viroloog te zijn, nee. of dokter te zijn, of internist, of arts, of wat dan ook, ja. om te concluderen dat een maatschappij waarin we uh, uh, misschien wel jarenlang die anderhalve meter afstand moeten houden van elkaar... Mm -hmm. dat die maatschappij een hele andere maatschappij wordt... dan die we tot nu toe hebben gekend. Mm -hmm. ja. dat, dat zou elke leek kunnen zeggen. Elke leek, zou ook, elke leek met een beetje empathisch gevoel... die zou kunnen zeggen, concluderen... dat mensen niet gemaakt zijn... om anderhalve meter afstand tot elkaar te houden. Mm -hmm. Stap je wat ik bedoel, Jan? Ja, ja, ja. Wij zijn, wij zijn daar niet voor in de wieg gelegd. Mm. Wij zijn in de wieg gelegd om af en toe een, uh, een hand op je schouder te voelen, ja. Om af en toe een knuffel te krijgen als je een plekje in je vel ziet, mm -hmm. Om af en toe gewoon te laten zien dat je om iemand geeft. En als dat allemaal wegvalt, ja... Dan vrees ik met grote vrezen... Dat we een hele donkere, sombere wereld krijgen. Ja. Uh, kan dat uh, leiden tot een oorlog? Nou, dat weet ik niet. Of dat kan leiden tot een oorlog... Het kan wel leiden en dat merk ik ook. Want ik heb gisteren, dat, dat gaat vandaag. Daar was ik mee bezig toen je belde. Hm. Vandaar dat het een klein beetje van me apropos was. Hm. Ik heb een beetje ADHD. Een beetje ADHD. Ik, <laughs> ik heb behoorlijk wat. Ja. Uh, um, ik heb behoorlijk ADHD. En ik zat even in een montage van een, van een video-interview uh, dat ik gisteren gedaan heb. Via Zoom. Met ah. uh, uh, Michel Schreuders. Ja. En Michel Schreuders is de oprichter van uh, de Facebookgroep. Uh, nee tegen anderhalve mij. Uh -huh. En die Facebookgroep is binnen een paar maanden tijd uitgegroeid tot een pagina met 100, bijna 180.000 leden. Uh -huh. Dus dat is, dat is, uh, dat is uh, stevig. En wat hij nu op dit moment aan het doen is, en daarom wil ik hem ook interviewen, hij is bezig. Ja, dit is, echt, dit is het nieuwtje dat je nergens nog leest. Uh -huh. En voel je dan voor mij, maar ze zijn bezig om een politieke partij op te richten. En als ja. je zoveel uh, volgers hebt. Dan nou kan ik me dat ook best wel voorstellen als je ergens voor staat. Ja. Dus dat, dus dat gezegdhebbende, je vroeger van oorlog komt, er zijn wel steeds meer mensen, merk ik, die zich verzetten tegen de maatregelen. Ja. En uh, uh, je hebt, zeg maar, de, de, de, de, de, dat zeggen zij dan, hè. Dat, ja. dat zeggen niet de mensen die voor de maatregelen zijn. Ja. Maar zij zeggen, je hebt de uh, slapers en de wakkeren. Ja. En de wakkeren die zien dat dit niet klopt. En de slapers die uh, conformeren zich aan de maatregelen en willen niet te veel problemen aan hun hoofd. En niet te veel... Dat snap ik ook wel, hè? Want ja. hou me te goede. Ik snap dat het niet... Kijk, je wordt er niet vrolijk van om daarmee bezig te zijn. Nee, nee. Uh, of wat dan ook. Dat nee. is ook niet fijn, weet ja. je? Ja. Maar ik kan, omdat ik... Ja, ik ben een beetje wakker geworden, denk ik. En ik moet wat zeggen, ja, Als ik af en toe dit soort dingen lees, hè... Hm. Van, uh, uh, uh, het virus is weer terug... ...en dan, dan speelt het wel even door mijn hoofd... ...van, oh jeetje, zou het echt zo zijn? Dat heb ik ook nog steeds, hè? Mm. Ik ben niet helemaal zwart-wit, zeg maar. Nee. Alleen als ik dan weer... ...ga nadenken en een soort... er boven haal... ...dan denk ik wel, ja, dat klopt eigenlijk... helemaal niet, want zo heftig zijn die... Dus er is bijna geen ziekenhuisopname... ...op het ogenblik, hè? Mm. Sterker nog, geen. Mm. Dus... Uh, uh, en waar baseer heeft, uh, jij dat op? Even, uh, even tussendoor. Waar baseer je dat op? Heb je dat uh, uh, uit uh, dat, uh, op, ja? dat, is, dat is wat er ook op, uh, door de social media. Door, zeg maar de social media moet je mij horen. De meeste media wordt, wordt geschreven, hmm. alleen dat wat ze schrijven. zit verwerkt in een artikel waarboven staat: als grote kop. corona weer terug. Uh, regionale uh, lockdown. Ja. Noem maar op. En dan lees je dat stuk. En er staat er dat er wel, dat zeg maar de, de, de, de besmettingen zijn verdubbeld in de week -tijd, hè? Mm. Maar een weektijd. Maar besmetting verdubbeld met 500. hè? Ja. Je moet je voorstellen, er wonen 17 miljoen mensen in Nederland. Ja. Ja. En er zijn 500 mensen besmet. Ik ja. denk dat op dit moment meer mensen besmet zijn met een met een, met een loopneus. Ja. Of een griep, of wat dan ook, of, ja. of, eh, dan, dan corona. En nogmaals, het is een heel verneinige. Naar, uh, naar virus. Is het, ja. Dus hou moet het goeden. En dat de mensen aan overlijden, is natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Dus ik bagatelliseer het niet. Maar als je dan kijkt naar die stukken, dan wordt echt gewoon, no, je, het is een soort, ja, bijna, bijna zou je het een soort uh, uh, uh, NLP... Uh, neurolinguïstisch programmeren kunnen noemen. Ja, ja. worden geprogrammeerd, we ja. krijgen ja. al die informatie, die koppen, de hele dag door worden die op ons netvlies. Uh, uh, gebrand, zeg maar. Ja, dat is ook uh, ja. mijn bezwaar. Dat is mijn bezwaar ook uh, tegen het uh, NLP. Ik heb het zelf uh, gedaan. Maar op een ja. gegeven moment... Uh, uh, ja, het was dat ik een wakker moeder heb, uh, ooit heb gehad. En die zegt... Ja. hé hey joh, dit zijn je vrienden niet... Je vrienden zijn, nou ja, dat uh, heeft mij gesterkt in uh, dat opzicht. Dus mijn moeder heeft me er uiteindelijk gered. En dat is ook, denk ik, degene die soms ook uh, om mijn schouder zegt... joh, je moet er inderdaad, wat jij nu net zelf zegt, uh, ook zelf blijven nadenken. En niet ja. alleen maar het uh, voor zoete koek uh, blijven slikken. Ja. En, en Om, er, om er een voorbeeld te geven, en, en dan ben ik eh, klaar voor vandaag, denk ik, want we ja. praten weer zo lang. Ja, dat niet jongen, maar dit is toch geweldig nieuws. Dit nieuws van ons het vliegt volledig uit de bocht, hè? Ja. Ja. <laughs> ja. Maar, maar eh, er is iets. Ik, ik, ik, dit moet ik even kwijt, nog eens tot slot. Mm -hmm. Ik las een stukje op de site van, uh, van Maurice de Hond. Mm -hmm. dat is een film over aerosols, mondkapjes en RIVM. <laughs> ja. En het eindigde met een bizar, bizar eh, nieuwsbericht. Ja. Eh? Dat is echt, dat is, dat, is dat, dat namelijk wat is gebeurd. En ik ga het even voorlezen als het mag. Ja. ja. Hij heeft het over, hè, over, mm -hmm. over eh, hoeveel extra doden het heeft gekost. Dat durft je niet te zeggen. Maar de het Nederlandse RFD en met zegt adviezen. Mm -hmm. Dat door vele oude Lofleins onnodig ziek geworden zijn. En nu komt het. Mm -hmm. Dit is bizar. Daar heb ik niets over gelezen. Mm -hmm. In dat kader wil ik iets melden waarvan ik niet de vrijheid voelde om dat te doen, terwijl de campagne tussen de jongen in omzicht liep. Dat Pieter dat niet zelf in die tweestrijd wilde inbrengen, was een keuze die ik respecteerde. Maar besef dat ik eind maart, dat het besef kwam, dat er grotere risico's waren in de zorginstelling. Ik kwam tot die constatering van het aspecten aerosols, luchtvochtigheid en ventilatie. ...zoals ik die in mijn blog beschreef. En achter de schermen probeerde ik daar... ...te vergeefs aandacht voor te krijgen in politiek de naad. Begin april kreeg hij iemand die er ook hard mee bezig was... ...contact met Pieter Omtzigt. Ja. Achter de schermen was hij heel hard aan het vechten... ...om de situatie bij de zorginstellingen... ...en voor de zorgmedewerkers zorgmedewer te doen veranderen. Hij had een noodkreet van veel uit de zorg gekregen... ...en was erop aan het acteren. Mm -hmm. Ik sprak een wanhopige man... ...omdat hij ook op dit dossier... Geen weerklank vond bij degene die aan de touwtjes trok. Dat is toch waanzinnig nieuws of niet? Nou, ja, uiteindelijk wel. Dat weet wel. niemand. Nee. Ja, dat weet niemand. Nee. Omzicht, hier staat gewoon zwart op dit, dat Omzicht ja. eigenlijk een heel andere koers wil bevaren... dan Hugo de Jonge. Ja. Want Hugo de Jonge volgt het RIVM. Omzicht streed tegen de RIVM. Mm -hmm. Dat weet niemand. Nee. Dat slaat even tussen neus en lippen. ...in een column van Mutti stond. Hmm. Snap je wat ik bedoel, ja? Hoe ja. slecht de mainstream media acteert op dit moment? Ja, uiteindelijk wel. Ja. Het is, het is uh, velen al uh, napraten... ...en uh, achter de meute aanhollen, zoals ik dat uh, constateer. En tegengeluiden uh, vinden weinig uh, weerklank uh, in deze samenleving op dit moment. Nou jongen, ja. spreek je morgen, morgen geen corona. Nee, nee, maakt niet uit, maar dit moest eventjes uh, uitgesproken worden. En dat uh, vond ik ja. alleen maar goed. Oké okay, man. Oké, okay, dat was uh, Mick Boskamp. Dit is Verline. zover heette zij Tessa Lamers. Uh, dat is uh, de echte naam. Uh, maar Lassette is hetgeen uh, uh, waar zij uh, haar muzikale dingen onderuit brengt. Uh, one by one. Daarvoor hoorde je het thema uit de local hero van Mark Knopfler. En daarvoor Veline met Alleen. Hoe kan het ook anders? Uh, deze uitzending zit erop. Ik ga niet afsluiten met Howard Jones. Dan weet je dat ook alvast. Want uh, ja, uh, misschien dat we die over een tijdje wel weer nodig hebben. Dat, uh, dat moeten we dan nog maar zien. Uh, we sluiten af met een uh, Australische protestband. Uh, dat is Midnight Oil, um, The Blue Sky Mine. Morgen uh, tussen 10 en 12 mag ik hier weer uh, staan. Dus ik zeg tot morgen. Dag. Er is nieuws van...